En een of andere belangrijke technische knapen. En onder begeleiding van een sterker escort te brengen ze u naar een bestemming die ik niet ken. Ik zou dus rustig moeten afwachten. Eh. Nou ja, tot nu toe is alles goed gegaan. Zo is het. En eh, ik zal Marie me maar vastmaken, professor. Dit vliegend stuk oud komt nogal hard neer. Dr. Michaels. Ja?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 Lijkt wel een hele legermacht op de been. Beter te veel dan te weinig. Als de machine geland is, wordt er een kordoen van pantservoertuigen omheen gelegd. Onze wagen rijdt voor de trap en wij gaan de machine binnen. Mooie stunt om hierheen te halen. Alle lof voor uw dienst. Die eer komt onze agent toe, Grant. Hij is onze beste man. Zijn geheim is geloof ik dat hij uiterlijk helemaal type is van de geheime agent uit de boeken. Hoezo? Hoe ziet hij er dan uit? Lang, speelde in het voetbalelftaf van zijn universiteit. Knappe kerel om zo te zien.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 De juiste uitdrukking, meneer, luidt leuk gedaan. Met iets anders neem ik geen genoegen. Laat rustig, kolonel. Uh. Ja, ik kom. Wat is er? Boodschap van de kolonel, meneer. Doet u onmiddellijk open. Zo, van de kolonel. Geef nu uw ID-kaart maar hierdoor aan. Alsjeblieft. Uh. In orde, ogenblik.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 Ah, dat grapje. Je had me alleen eventjes moeten waarschuwen. Jij stopte dus op een liftvloer, ben ik te begrijpen. Op een liftvloer, ja meneer. Uitstappen maar meneer Grant.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 Medische afdeling. Medische afdeling? Nou ja. <hums> Volgt u mij meneer? Oké. Okay. Ja? Meneer Charles Grant, generaal. Ik doe open.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 Hoe dan ook, de zaak ontwikkelt zich op het ogenblik zeer snel en onze tijd is beperkt. Over enkele ogenblikken is er een bespreking met alle betrokkenen. Kom mee. Dit was het eerste deel van Reisdoel Menselijk Brein. Een hoerspelserie gebaseerd op het boek van Isaac Asimov... en de 20th Century Fox-film van Otto Clement Fantastic Voyage. De rolverdeling was als volgt. Kolonel Reed, Jan Borges. Generaal Carter, Robert Sobels. Charles Grant, Hans Vierman. Professor Benes, Lo van Hensbergen. Dr. Michaels, Paul van der Lek. Kolonel Gonder, Huip Oerizand. Kapitein Owens... Edmond Klassen, een agent Kees Broos en een MP Jan Wechter. Technische verzorging Beer Gertenbach en Léon Dubois. Bewerking en regie Dick van Putten.